We beginnen de les 5 en 40 van week pagina 15 de rechthoeken. We gaan kolen ze het ik kon eeno raak bij je tamle maat bij Hamiti. Schouw Basad, Abrija, Shenivrau. We gam, kolize, hatikun en ook al deze correctie was alleen maar op hun plaats beneden, op hun ware plaats beneden. Shahaju, varin, zei, varop zei waren in de tijd van de schepping, toen zij geschapen waren. Hij bedoelt de zon, ja, de zon, toen de zon geschapen waren. herinner nog, waren zij op hun eigen plaats, hij had zes onderste, zes, alleen maar zes sfeerot, en zij had één sfeera. Dat, uh, dat is, op deze manier werden dus de werelden de wereld geschapen, oftewel de wereld als salut was geschapen op de, in op de, zodat dat de zon waren zes en één, oftewel zes tiende, hij en zei één tiende. Op hun eigen plaats. Of we me komen, tiende war er bij אין יאן ירידה אחרת שיש להם יתרמיזו וهو اخرת פילה שחזרין ומית אה אמ... ומית מיט מתעתים... מיט Um, en op die plaats zullen wij de regel 10 uitleggen bij Zatashem, het aspect van een andere afdaling, afdaling die er is, die nog meer is dan deze. En dat is na het gebed, dat zij terugkeren en ver, ver, ver, verkleinen zichzelf, en dat is dat is het dat dat that, mm, het gebed. The Dan uit het einde staat het woord gebed en het rijmt mm, niet. Dat is het dus dat uh, that is dat gebed. Bed. 11. Yeri heret, kheret yoter takhtuna ve gi tikun. Uva laila koshger kol geynad bimakomo, kmoshe kol vkol hij Hei nyan bij is ratashem. Tien, nog even voor het einde van de regel, wat hij zei, dus dat is dan, na het gebed, dat uh, men, dat, dat het terugkeert, dat zij terugkeren, dat zij terugkeren en verkleinen zich, en uh, dat doet dus het villa, het gebed. Bed, bed, hierin, bed, de tweede is, is daar, het, en de andere, een andere afdaling, nog lager en dat is, de afdaling niet, die plaatsvindt niet in de tijd van het gebed. En s'nachts. Kijk nou wat hij ons nieuw geweldige dingen vertelt. De zon die dalen nog even, nog, nog naar lager. Zoals dat allemaal zal uitgelegd worden op zijn plaats. 12. Yoma Shabbat. Tegen Balila, dat Nasin lanta naar bet dat ik nuim, zijn ogen, dat viel toch hol. Drie dertien, we hooren, van hem Dat was wat hij ons, tot nu toe ons vertelde over die twee voorbereidingen die wij treffen door de weeks Nam ba Shabbat, maar op de dag van Shabbat, tegen balayla bat Hilata direct bij het uh, nachts, of nachts, uh, begin daarvan, bij begin van de Shabbat, dus vrijdagavond, naast je me alleen, let op, woorden gemaakt, woorden uh, gemaakt, of ge, ge, tot stand komen, uit zichzelf, automatisch, deze twee correcties, die wij eh, in het gebed doen, door de week. Kijk nou, wat wij door de week doen, in onze gebeden, die twee correcties, of twee voorbereidingen, wordt direct, s'avonds, vrijdagavond, wordt direct, uit zichzelf, automatisch, gedaan, doet zich voor, 13. We hozen panimbe panimbe mekomaan le mate, en ze keren dus de zon. Keren let op panimbe panim, gezicht tot gezicht, op hun plaats beneden. Dertien na de punt. Wachar kach arideet filateen op bij joma shabbat. מלה אחר, מלה, עד מקומם. פיירטינט שהיו, בשעת האצצילות, ואום דיים, שם פנים בפנים, ועזקול פחינות זיווגם, שם למעלה, הוא, Levro, neshamot 15 hadashot lomi Birur Amlachim. Kijk, ook geweldig wat hij ons nu vertelt. en geeft ook ons nog extra definitie voor wat, waar wat niet wisten. Let op. kagen vervolgens. Alle deed Philateen, waar jongens <Sess> Shabbat door onze gebeten op de dag van Shabbat. Als ze Mala Acher, dan gaan ze nog hoger, een andere verhoging. Mala, mala Ad Makoman. Mala naar boven, tot hun plaats, waar zij waren in de tijd van hun. Eh, absoluut van hun uitstraling. Ja, bij het, bij het, de vormen van de wereld absoluut. Waarom die champagne scham, be panim, en ze standaard, panim, be panim, gezicht tot gezicht. Waar skorpje nader ze wogam scham le en dan al hun, al, al het aspect van hun Zewukim, daar boven, is, dus de, de, de, de zin daarvan is, is om de nieuwe zielen te doen, te, te scheppen, kijk nou op wat hij zegt ons, welke? wat zijn de nieuwe zielen, hij had al een keertje erover gezegd, maar zonder definitie, en nu kijk, om de nieuwe zielen te scheppen, lo, me beroer om lachim, oftewel, zijn niet, niet uit de uitzoekingen van de koningen. Let op, dat zijn de nieuwe zielen. Wat uitgezocht wordt van de koningen, dat zijn oude zielen, natuurlijk oude krachten die er zijn, die gecorrigeerd worden. Want alles wat wij in de wereld hebben, hier op aarde, alle zielen die wij op aarde hier, hier hebben, zijn oude zielen, maar er zijn ook nieuwe, nieuwe zielen, die niet uh, door de zivugim die, die op Shabbat en, en op de feestdagen aangemaakt worden, door doen opstegen van uh, de zon omhoog in dat, naar de zuid in de zuid naar Abou Yema enzovoort, dan worden de nieuwere zielen aangemaakt. Door hun zivugim. Nieuwere zielen betekent, die niet uit de koningen, uit, het uitzoeking, uit de uitzoekingen van de koningen verschenen. De regel, de hele, dat hele, de hele linie vanaf 16 tot 20 uh, strepen we door, omdat dat is, uh, um, het Comment, commentaar van, uh, van een grote kabbalist, maar voor ons is het een, een uh, allesbehalve iets wat ons kan helpen. De regel 21. Omaasje katoevele malen. כי אחר קולה תפילא ותפילא מיסתלקי נגמוכין מזירח ונדנוקה. בוחזרי מומית ממתים ממתים. אך תית א בבזב ותחשובה כי OTA נגמוכין אצמאנ אשר ניסתלקו hem אצמאנ בוחזרי מחרקח. בפינו מוכין 23 בתפילא עקרת. We kennen de regels behoort fila uit fila, amnam één en Ik zou hier de 23 in plaats van de tweede komma zou ik een punt zetten. 21 maasje, katoefelen, malen en wat geschreven staat boven, kia kolt filaut fila, dat na elk gebed, mistalken en mochen met ze vertrekken gaan uit van de hier pin en de noekwa. We gozriemen en ze keren terug en verkleinen zich weer. Altijd a ah, 22 basent. Vergis je niet daarin, door te denken dat die Otana mogen, die, dat, dat zijn dezelfde mogen die uitkwamen, dat zij zelf terugkeren daarna, als mogen uh, in, de andere, in, het, in het andere gebed. 23. We gaan uit derg zijn, begonnen, en zo op dergelijke manier in, elke, in elk gebed. Dat is niet zo. Dat zij weer uitgaan en dan weer terugkeren. Duidelijk. Dat na het gebed, kijk wat je zegt ons. Dat, dat na het gebed gaan de, we weten dat, dat gaan de mogen eruit. En zij weer de komen weer naar een lager, naar een kleinere, verkleinen zichzelf, ze en ook En dat wij op de, vol, op de volgende gebed weer ze terugkrijgen, diezelfde mogen. And so forth. That is not so, safety That's not the same thing. Am Am and Amnam have one Amnam We have 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, Let op wat je zegt ons. Amname Inhaindian ken, maar het, het, is, het staat niet zo daarmee. Het is niet zo. Amnam behoort filaud veel fila, let op wat zegt ons. Maar in elk gebed, 24 met Hadassim, Mogin, Hadassim, Morim, worden vernieuwd, nieuwere mogen komen. Helemaal nieuwere mogen komen binnen. Weinig ga ik veel vila, en er is geen gebed dat, niet, dat dan niet uh, nieuwe helemaal nieuwere lichten zullen uh, aantrekken. En dat, waarbij de ene het ene past niet bij de andere. Het is niet hetzelfde één pot nat, maar altijd anders. Kijk wat hij ons nu zegt, dat elk gebed is anders, want in elke toestand ook jij bent anders. Elke mens is dan anders al in deze toestand, dan heel ander gebed wordt het elke keer. En heel andere mogen komen, en niet dezelfde mogen van gisteren. 26. We gingen, ze richten die daar. Je hinayesh Efresh Gadol, ben Tvilaat Chol, ou ben Tvilaat Rochhodes, ou ben Tvilaat Jomto, ou ben Chol Zee 27 Hamued, ou ben Tvilaat Shabbat. Kijk hoe hij ons nu geweldig vertelt dat geen gebed is dezelfde als een ander. Let we geniet sarikse te da en, en, en zier, het e, dien te weten, kie geniet dat zier, dat er, uh, er bestaat een groot verschil tussen, en, tussen, tussen het gebed van door de weeks, door de weeks, door de weeks week gebed, u bent en tussen het gebed van de Nieuwe maan. O ben en het gebed van een feestdag. O ben Cholamoed en een gebed van Cholamoed van dagen tussen de feestdagen. Er bestaat nog zo'n dagen die heten Cholamoed. Door de week, als het ware dagen tussen het begin en het einde van een, van, een, van, van een zekere set van feestdagen, bijvoorbeeld Pesach. De eerste, de tweede en de laatste uh, dag van de Pesach, dat we zeggen, uh, zijn, dus de eerste, tweede, laten we zeggen, en de zevende dag, zijn de eerste, die zijn wel feestdagen, maar tussendagen, tussendagen, tussenin, dagen die tussenin liggen, die heten Cholamoed. Door de weekse ingestelde dagen, als het ware. Speciale dagen die een speciale status hebben. Niet, niet, niet feestdagen, maar ook niet door de weekse dagen. Maar ook zij zijn erg speciaal en verschillen van alle anderen. 27. U bent filata Shabbat, en Tfilas, sh en het gebed van Shabbat, allemaal verschillend zijn van elkaar. Let op. De 27 na de punt. Ugdola mizo de afilu bayom tof atsmo, eno met filat pesser, let filat shavuot, 28, ut filat sukot. Let op wat hij zegt ons. Uggdolam is zo en boven Bovendien zegt hij, bovendien, zelfs op de Jomtof zelf, op het feestdag zelf, hij noemde het gebed van feestdag zelf lijkt niet op die van de ander, Zo, wat zegt hij ons, dat eh, het gebed van Pesach, lijkt niet op het gebed van Shavuot, of een gebed van Sukkot, het is allemaal verschillen, verschillende krachten, verschillende lichten, 28 na de eerste, na de, na de punt, Ugduleam is ook, die afilut filat hoelt smoei, ma. Tfilat Jomse lid filat jem, shi lifanav. Kijk wat hij zegt ons. En bovendien nog zegt hij, die afilut celada holat smoe, dat zelfs een gebed van de door de weekse dagen zelf, en noemt ma lid filat leek niet het gebed van deze dag, op een gebed van de volgende dag, de dag daarop, kijk nou, men zegt dezelfde woorden, maar, het is een heel ander, heel ander gebed, Uitelijk, omdat de mens is ook anders, en de situatie is anders, en de, innerlijke, inwendige correcties anders, maar ook de uitwendige correcties, voor die, die van deze dag, zijn ook anders. 29. Kijk nou wat het, wat het ware geestelijke is. En niet één pot dat men uh, dezelfde dingen uitspreekt en, en net zoals religieuzen dat doen, wat niets verandert. 3700 meer dan 3700 jaar dat ze de Torah hebben ontvangen en niets veranderen ze. Blijven zo zwarte kraaien en, en ontwikkelen zichzelf niet. 29. En brengen niets in deze wereld, niets goeds in deze wereld. Alleen maar net zoals koetjes uh, uh, zorgen alleen voor hun eigen nestje. 29. Ogdolam, kia filut filat, shabachol. Shaba hol jom, wijom, jezhefreshga dolbaem, wino no mat filata boker lit filata mincha derdah. o lit filat arvid, kijk wat die zegt ons, en o gdola, en het grootste verschil van allen is dat. 29 ja dat filat, filat bagholyom bagholyom dat zelfs het gebed dat van elke dag daar zit ook een groot verschil in hen. Weinig omdat filataboker en het gebed van de ochtend en het gebed lijkt niet op het gebed van de mincha van de na, namiddag gebed. 30. Old het of aan het gebed, uh, of op het gebed van avond op het avondgebed. Kijk hoe geweldig wat Jezus nu vertelt. Alles is uniek. Elk gebed is uniek en eenmalig. Men kan het nooit herhalen. 30. Sof daar een chat fila, miyom, je olam, Ad le adjid, lavo, shete he doma, 31 le xaver ta Dat is iets wat om te, te beleven, dat om dat goed in te laten dringen in jezelf wat hij ons nu vertelt. Dat is heel iets anders dan religie. Zo, dat de conclusie is, letterlijk het einde van het woord is, je eindelijk gaat, je lame, je dat er geen gebed is van de dag waarop de wereld is geschapen. Tot de toekomst, laat dit la tot de toekomst die zal komen, de, dag van het, dus de, de toekomstige wereld die zal komen. Welk, welk gebed zou lijken op uh, een ander gebed. Helemaal lijkt het niet op die van de van het andere van, het, van de andere dag. 31 na de punt. В ета ама כי ки гей ביירנו, כי ки кол ат филот гем ки дей левари ра бирури ше еш твой ендертх бота на зайнах ин шмету твой ней бахоле йом во йому бахольт филаут фила мид барим бирури мани цу Asel geeft ons een geweldige reden daarvoor, let op. Weet de amada waren, de reden daarvoor is, je neemt waar bejaar, nu dat wij hebben al uitgelegd, ik hoort voor het verloot, dat alle gebeden hem zijn, om uh, uitzoekingen te doen, welke uitzükkingen zijn in die zeven koningen die doodgingen? 32. Nee, nee, we en zie hier op elke dag, we houden gebed, we houden we Uh, nieuwere vonken. Steeds nieuwere vonken halen weer uit, uit de klipot omhoog. Maar shalonie verroe at as datgene wat niet uitgezocht werd tot dan, tot dat moment. Kijk nou wat, wat is, wat het gebed is. En niet uh, onze Vader in de hemel geef ons het dagelijks brood. Dat is wat dagelijks brood, wat Yeshua had gezegd. Niet wat zij kinderlijk zo verstaan. Dat. Dagelijks brood, geef ons het dagelijks brood. Geef ons de kracht om onze, dagelijkse correcties, de rij, uh, om onze dagelijkse correcties te doen. Om onze dagelijkse uitzoekingen te doen uit deze zeven koningen die doodgingen. Dat is wat Yeshua ons vertelt en niet over brood en andere dingen van deze wereld. 33. 33 na de punt. Wijnee. Kmo shabirurim hanivrarim bakholat filot. En naan domin lebirurim shabatfilah kered. 34. Kiotan hem Habirurim birurim Kvarnivra rishonim, kvar nivra nit bararum bat fila rishona. tacheret, mit venit taknim birurim a Mithadashim mit hadashim, weinam rishonim a rishonim ken kefi erehanit amit barim. 36 in dat er boet kah as ere hamochin, zei hem shachub en dwenukva ovama shilamala mihem. Geweldig, geweldig, hoe wij ons dat. Dat vertelt geen ander document bestaat. Ik zeg het jullie nog een keer, nog een keer. Dat is de, dat is de schepper zelf die namens wie Yeshua spreekt en via Yeshua ontvangt ook Ari. Eén derde, ee, nee, het is nu drie derde na de eerste punt. Wij nee, ik moest aan Berurim, en zie hier, net zoals de uitzoekingen worden gedaan in alle gebeden, kunnen we weghalen de, de tweede punt in de regel 33, een aandoening lijken niet op de uitzoekingen die op een ander, in het ander gebed, van een, van een ander gebed, 34, Kiotan hem van die van de aan van het andere gebed dat al gezegd werd. Dat zijn de eerste uitzoekingen die al gecorrigeerd, al uitgezocht waren in het eerste gebed, het gebed daarvoor, wat tabat filat maar nu in een ander gebed worden Uitzoekingen gedaan en correcties, uitzoekingen en correcties gedaan. die anders zijn, andere correcties zijn. En die worden nieuwere dingen komen, nieuwere mogen komen. 35. naar de eerste punt. Wij namen is schon mannen, dat zijn niet de eerste zelf. Wij kennen in die in, in die en in die zo is. Gefiere gaan niet zo zot. Dan uh, in, overeenst, in overeenstemming met de waarde van de vonken die in die in desbetreffend gebed worden uitgezocht. Zo, zo ook, zo zal het ook. De waarde zijn van de mogen die aangetrokken zullen worden naar de en en de Noekwa. En op datgene wat boven hen is. Duidelijk, altijd is het een, een maatwerk wat wij doen met het gebed. Elk gebed is een maatwerk, eenmalig wat wij doen en in dezelfde mate waarin wij die Berurim. Uitzoekingen doen in een desbetreffend gebed, in dezelfde mate worden de ook de mogen aangetrokken aan de zierenpien en wat boven hen is. En daarmee, dat zal hen brengen tot en ook een ziewoek dat dezelfde mate van de kracht zal hebben als dat gebed.